Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studenten hebben hun wekker weer staan vanochtend. Vandaag beginnen de mbo's en hogescholen weer. Alle studenten mogen weer tegelijk komen. En dat is voor het eerst sinds het begin van de coronaregels. Ook hoeft de anderhalve meter niet meer... Er is wel een maximale groepsgrootte van 75. De baas van de hogeschool in Den Haag staat de studenten nu al op te wachten. Ze komen over een half uur. Ja, we hebben er ontzettend veel zin in. En je kunt je wel voorstellen dat studenten en docenten er naar hunkeren werkelijk... om elkaar weer te kunnen ontmoeten en weer op locatie te zijn. Dus dat is een heel feestelijk moment. En natuurlijk de start van het nieuwe studiejaar is altijd heel erg leuk. En je verwelkomt ook weer nieuwe studenten die dit jaar met hun studie beginnen. Dus we zijn heel blij dat dat weer echt hier op locatie kan. De OV-bedrijven verwachten dat het vandaag ook weer wat drukker wordt in de treinen en in de bus. Maar de echte piek verwachten ze pas over een maand. Want waarschijnlijk gaat dan ook weer meer kantoorpersoneel naar hun werk. De Amerikaanse stad New Orleans zit in het donker. Orkaan Ida raast rond. Bijna 1 miljoen huishoudens zitten zonder stroom. Eén iemand is overleden, waarschijnlijk door een omvallende boom. Straten zijn ondergelopen, daken van huizen gewaaid. De orkaan neemt nu wel in kracht af, maar is nog steeds gevaarlijk. De tijd begint te dringen in Afghanistan. Vandaag en morgen kunnen er nog mensen worden weggehaald, maar daarna is het afgelopen. Landen komen daarom vandaag met een plan om in Kabul een veilige plek in te richten, zodat de evacuaties toch nog een tijdje door kunnen gaan. Als dat gebeurt, dan zouden ook achtergebleven Nederlanders daar eventueel wat aan kunnen hebben. Het is nog wel de vraag of de Taliban gaan instemmen. In Kabul in Afghanistan is het nog steeds heel erg onveilig rond het vliegveld. Vanochtend zijn er raketten afgevuurd. Het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. En Lionel Messi heeft zijn eerste minuten gemaakt voor zijn nieuwe club Paris Saint-Germain. Tegen staat Reims kwam hij hierin voor Neymar. Ruim 20 minuten voor tijd. Neymar zet zijn plaats aan Messi onder le maillot du Paris Saint-Germain. Messi scoorde niet. Hij moest deze zomer weg bij Barcelona dat hem vanwege schulden niet meer kon betalen. Heb ik het weer nog? De dag begint grijs. Later laat de zon zich meer zien. In het zuidoosten heb je kans op een bui. Het is 19 tot 23 graden vandaag. ZFM. verkeersupdate.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 need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 FM, Zong, Zee, Zandvoort en zomerhits.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 Days a lie along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 Zijn lalumbra's en die oogjes kijken naar mij. Zo'n zoveel kusjes. Je lippen, me, hablan a mí. Tu cuerpo en mis en weer, ha prendido fuego Tot mi cama. na que te necesito que poquito poquito, poquito. Hasta la mañana, na, na, Se resume, y tu eres mía, mía, nada más. Se lo digo todo el día: Que Mij man, moeder, como ella. que parecen estrellas. Pochita ropa, cuando hace calor, le gusta tomar. Cuando sale, yo, que no daría yo por tocar tu piel, que no daría por ser tu bronceador. Hasta la Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Louisiana is orkaan AIDA afgezwakt tot categorie 2 op de schaal van 5. Er zijn windsnelheden gemeld van 170 km per uur. Honderdduizenden mensen zijn op tijd geëvacueerd. Er zijn ook veel mensen die AIDA thuis hebben afgewacht. Er wordt rekening gehouden met zware regenval. Op het vliegveld van Kabul is een raketaanval uitgevoerd. Ze zouden ze onderschept zijn door een luchtafweersysteem. Getuigen zeggen tegen persbureau EP dat er inslagen zijn geweest in de van het vliegveld. En in de Australische deelstaat New South Wales zijn bijna 1300 nieuwe coronagevallen geregistreerd. En dat is het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. De deelstaat zit al weken in een strenge lockdown. Het weer eerst nog vrij veel bewolking, later meer zon bij 21 graden.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 FM Zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort, zandvoort.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 Wil je nu, vanavond, morgen, vroeg? Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik wil elke, een nieuwe rand, ik Want ik heb nooit genoeg, genoeg Ik zie jij jou, wij zijn hier nog niet klaar Dus zeg die afspraak, maar dat voor vandaag Ik heb alle tijd, alle tijd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 One, two stars on our side it had, to, it had to be done, it's a pity, a pity man night. We cannot, we cannot allow that trees on the street might We must, we must show them now, we don't need to lie We haven't, haven't a doubt that we are in the right If you don't look out, you'll suffer their right, right. The heroes, the heroes return And, and the royalty are dead While the angels learn That and the pre-emphasis That the pre That the pre never. I'm gonna go Feel good. good. And when I feel good, I sang sing of the joy it brings. 106.9 FM